Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het KNMI waarschuwt voor een lage gevoelstemperatuur morgenochtend in het oosten van het land en geeft daarom code geel af. Door de koude temperatuur en koude wind daalt de gevoelstemperatuur naar min 15 graden. En dat kan volgens het KNMI zorgen voor onderkoeling en mensen kunnen er zelfs verwondingen aan overhouden. Code geel geldt morgenochtend van 6 tot 11 uur in de provincies Overijssel en Gelderland. En dan blijf ik even bij het weer, want het koude weer zorgt ook voor ijskoorts bij schaatsliefhebbers. Zo wordt, het, zo wordt ijsmeester Wim uit Puttershoek al plat gebeld door mensen die de schaatsen al uit het vet hebben gehaald. Het blijft volgens ijsmeesters even afwachten of het ijs dik genoeg is voor een rondje natuurijs. Als het goed vriest moet dat woensdag of donderdag mogelijk zijn. Een man van 21 is opgepakt voor fraude... Hij werkte al een tijdje bij de Belastingdienst en zou toen onterecht voor tienduizenden euro's aan subsidies hebben uitbetaald. Een bank merkte dat, na het ontvangen van het geld, dure aankopen werden gedaan op webshops. Van dat geld zou de verdachten volgens justitie onder meer dure telefoons en een Rolex hebben gekocht. Vandaag was voor veel middelbare scholieren de eerste schooldag zonder telefoon. Het landelijke telefoonverbod is ingegaan en dat vonden de leerlingen op zijn zacht gezegd niet zo chill. Verschrikkelijk. Het is denk ik niet per se dat we door deze telefoon zo weer met elkaar gaan praten. Maar na de eerste dag, hoe verschrikkelijk is het nou? Net iets minder dan ik had verwacht. Het is niet heel, heel, heel erg. Ik mis het niet heel erg of zo. Ja, deze brugklassers denken in oplossingen. Gewoon, aan het begin stond het in mijn gisteren, maar nu kan dat niet. En dan dus schrijf ik het allemaal op een briefje. We hebben gewoon gek gesprekken en zo. Praat gewoon over alles nog wat. En dat kan ook zonder telefoon? Uh, ja, het kan zeker zonder telefoon, maar we hebben ze zomaar liever telefoons eigenlijk. Ja. Ja, dat is de onderbouw, maar voor de leerlingen uit de bovenbouw is het iets moeilijker aanpassen. Het is wel gewoon irritant met uh, tijden en zo en lokalen. Begrijp, school is voor school. Ja, ja, dat is natuurlijk zo. Maar ja, je bent in je jeugd, dus je moet een beetje lol hebben, want zometeen wordt het allemaal heel zwaar. Dus uh, ik denk niet dat door nog saaier te maken op school dat je daarmee vooruitgang boekt. Ja, dat geloof ik echt niet. Dan het weer. Temperaturen rond het vriespunt, maar door de wind voelt het nog kouder. Vannacht vriest het 4 graden in Friesland in de achterhoek 8. Morgen is het opnieuw koud met dus code geel in het oosten. Het is wel weer zonnig. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM.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 Kom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud Selected, de zesde uitzending alweer. Vanavond over het beginnen aan iets nieuws, zoals we iets meer dan een week geleden hebben gedaan aan een heel nieuw jaar. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, kansen om het jaar daarvoor iets anders en beter te doen. Te stoppen met oude slechte gewoontes, relaties, vriendschappen of het hebben van goede voornemens dingen bijvoorbeeld nog beter te doen. Middels deze lijst van vanavond hoop ik jullie daarin te inspireren en te helpen deze goede voornemens te realiseren en jullie op het goede spoor te brengen. Fijn dat jullie het vertrouwen hebben en met mij het tweede uur zijn ingegaan en bedankt voor het luisteren. Ook als je net pas hebt ingeschakeld, want het tweede uur staat bomvol met mooie inspiratie en voorbeelden hiervan. Zoals gebruikelijk begin ik ook het tweede uur met de uuropener en nieuw beginning. Die kwam van de Progmetal grootheden van Dream Theater. Een nieuw beginning vertelt het verhaal van een vader-dochter-conflict over de liefdesbelangen van de dochter, die door de vader als fraudeur wordt beschouwd. De teksten worden voornamelijk gezongen door Faith, de dochter en haar ouders, Keizer Navirus en keizer Rin Arabelle. Faith smeekt haar vader om haar liefdesbelang een kans te geven en hem niet te veroordelen zonder hem te leren kennen. Ze vraagt om een nieuw begin en hoopt dat haar vader barmhartigheid en sympathie kan tonen. Eigenschappen die volgens haar hand in hand gaan. Ondertussen is de keizer ervan overtuigd dat de liefdesbelang bedrog is en de hoop van zijn dochter alleen maar zal vernietigen. Hij blijft onwetend en koppig ondanks de pogingen van keizerin Arabel om hem het perspectief van feest te laten begrijpen. Het lied neemt echter een wending wanneer keizerin Arabel... de keizer herinnert aan zijn eigen verleden toen ook hij een passie had voor muziek en graag gezien en gehoord wilde worden. Ze noemt een personage genaamd Bug, van wie de keizer later toegeeft dat hij het was. Deze openbaring helpt de keizer feest liefde voor muziek te begrijpen... en de verbinding die ze voelt met haar liefdesbelang. Hij realiseert zich dat zijn dochter haar ware gevoelens verborgen hield... en dat muziek de kracht heeft om de ziel te kalmeren. Van het volgende nummer kon Faith, de hoofdpersoon uit het vorige lied, nog veel leren. Want Rebel Love Song van The Blackfield Brides is een krachtig lijflied dat spreekt over het idee van liefde en rebellie. In de kern onderzoekt Rebel Love Song het concept van het omarmen van liefde en individuele individualiteit in een wereld die dit misschien niet altijd begrijpt of accepteert. Het moedigt luisteraars aan om voor zichzelf op te komen, trots te zijn op wie ze zijn... en te vechten tegen de maatschappelijke normen die hun ware identiteit proberen te onderdrukken. Het hartstochtelijke refrein van het lied We Scream, We Shout, We Are the Falling Angels... dient als volkslied voor degene die zich verschoppelingen of rebellen voelen tegen de status quo. Met zijn opwindende gitaris, indrukwekkende teksten en de kenmerkende zang van frontman Andy bierzak is dit nummer een favoriet geworden onder de trouwe volgers van de Blackfield Brides. En we horen nu waarom. Naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoorn. Any given day die we na de Blackville Brides worden... lijkt een gevoel van bevrijding en empowerment te weerspiegelen. Het nummer gaat over het loskomen van monotone routines... en destructieve gewoontes. Uh, gesymboliseerd door de herhaling van in de regels... day by day, it's all the same... en cut away the needless waste. De teksten brengen de boodschap over... van het begrijpen van de kans om een nieuwe start te maken... het verleden achter je te laten en een nieuw begin te omarmen. Dit gevoel wordt benadrukt in het refrein... waarin de zanger vastbesloten besloten is alles achter zich te laten... en opnieuw te beginnen zonder zich door iets te laten tegenhouden. De zinsnede Start Over Again wordt door het hele nummer herhaald... wat het verlangen naar een nieuwe start benadrukt. As Flames Rise, een fascinerende metalband uit Weymouth... England. verkent zowel de metalcore als deathcore subgenres... en maken zoals ze zelf zeggen Jurassic Coast Metal. De band heeft zichzelf gevestigd als een belangrijke speler... in de metalmuziekwereld, dankzij hun explosieve geluid... en onvervalste vreedheid. As Flames Rise creëert een angstaanjagend spannende audio-ervaring door inspiratie te halen uit de krachtige, donkere tonen van metal. Ingewikkelde gitaris, rommelende ritmes... en grunts die door het lawaai heen snijden, bepalen hun muziek. De meestelijke mix van melodieuze Stukken ...en verpletterende breaks van de band... ...is een bewijs van hun talent. Elk nummer is een emotionele achtbaan... ...die luisteraars meeneemt... ...naar een wereld van angst, vijandigheid en contemplatie. Hun titeltrack Release New Beginnings... ...is zeker een favoriet bij fans van hun EP uit 2019... ...met vier nummers. Begeleid met de Silent Hill-achtige muziekvideo... ...is dit nummer donker en diep... ...en zal het de moshpitters bloedig maken. This is your life I've been wrong You're my sin, you're to fall You're my sin, you're to fall ...na As Flames Rise, de eveneens uit Engeland afkomstige metalcore band Asking Alexandria... ...met de Here's To Starting Over. Dat vertelt over de terugkeer van zanger Danny Worsnap naar de band... ...na zijn beruchte pensionering na From Death to Destiny uit 2013. Ben Bruce vertelde het volgende hierover. Toen Danny weer bij de band kwam voor het titeloze album... ...moesten we elkaar veel opnieuw leren. Het was nog maar een paar jaar geleden, maar we waren in die tijd allemaal enorm gegroeid... We hadden allemaal veel meegemaakt. Het ging er bijna om te proberen erachter te komen... waar we eerder de fout in waren gegaan. Veel daarvan hadden te maken met drugs en die levensstijl. Maar veel ervan had ook te maken met het feit... dat we in de hoek werden gedreven waar andere mensen ons in wilden hebben. Terwijl ze achter de schermen dingen manipuleerden... waar wij niet op de hoogte van waren. Dit gaat eigenlijk over zeggen dat we terug zijn... met de oorspronkelijke vijf leden. En dat we de mentaliteit die we hadden als kinderen herontdekten... Zonder regels, zonder verwachtingen en zonder dat er geld van iemand anders bij betrokken was. We waren gewoon kinderen die het voor onszelf deden en voor de liefde voor muziek. Een van mijn favoriete regels op dit album luidt: ik faal liever door mezelf te zijn dan succes te hebben als iemand anders. Weer een mooie boodschap. Daar zit het vanavond vol mee. Zo ook in de volgende plaat van Linkin Park. Dat een van één uh, waar liefdeswerk is geworden. De laatste single die van het Meteor-album werd uitgebracht... kende een lange draagtijd, want het kostte Mike Shinoda... naar verluid ongeveer zes jaar om het af te maken. Breaking the Habit werd onmiddellijk door fans omarmd... als een nummer over het overwinnen van persoonlijke worstelingen... en werd door Shinoda beschouwd als een van de beste nummers... die we ooit hebben geschreven. Gitarist Brad Delson was het daarmee eens... en erkende de lange oorsprong ervan. Sommige van de beste nummers gebeuren zo snel, zei hij... En dan zijn er nummers waar we van houden en waar we twee of drie jaar over doen om te schrijven. Dit is het, absoluut een nummer dat gewoon zo had moeten zijn. De teksten verbeelden een strijd tegen verslaving en de reis om schadelijke gewoonten te overwinnen. De verse en refreinen vangen de interne strijd... Waar veel, waarmee velen worden geconfronteerd om mentale barrières te overwinnen... en zich te bevrijden van ongezonde gedragspatronen. Breaking the Habit bereikte nummer 20 in de VS... en was een vast onderdeel in de lijstsetlist van de band... en is het bewijs dat grootheid het wachten waard is. Het gaat even iets fout. Dit is het verkeerde nummertje. Eén momentje. We gaan hem even opnieuw instarten. Oh, hij nee, springt weer terug. is goed. Dus moet dit hem dan zijn? Nee. nee, dat is hem niet. Dit moet hem zijn. Hier komt Joost. op ZFM Standpunt. seem to matter anymore I'm starting to believe that this could be the start of something good. Everyone knows Life has its ups and downs One day you're on top of the world and One day you're a la And I've been both enough to know That you don't wanna get in the way what it's working out The way that it is right now You see my heart, I wear it on my sleeve Cause I just can't hide it anymore It should, and I'm gonna say what I need to say, and hope to God that it don't scare you away. I don't wanna be misunderstood, but I'm starting to believe that this could be the start. 'Cause I don't know where it's going. There's a part of me that loves not knowing. Just don't. When you're gonna meet someone, and your whole wide world in a moment comes undone. Something good Yeah, yeah Start of something good Yeah, yeah Start of something good Yeah, this could be the start of something good Yeah, yeah m -boat Chris Daughtry moet hebben geïnspireerd voor zijn nummer Start of Something Good. Het gaat ook over een nieuw begin en de hoop die gepaard gaat met het omarmen van nieuwe kansen in het leven. In dit nummer reflecteert Daughtry op een transformerend moment... waarop hij zich op de rand van iets levensveranderends verbevindt. De teksten schetsen een levendig beeld van iemand die worstelingen uit het verleden overwint... en besluit een sprong in het diepe naar het onbekende te wagen. Hij roept een sterk gevoel van nostalgie op, terwijl de hoofdpersoon nadenkt over ervaringen... ...fouten en hartzeer. Het brengt een gevoel van vastberadenheid, moed en de bereidheid over om het verleden los te laten... ...om een betere toekomst na te streven. Het nummer biedt echter op subtiele wijze een sprankje hoop... ...en benadrukt de mogelijkheid van een nieuwe start en het potentieel voor liefde en geluk. Het spreekt over het universele verlangen naar persoonlijke groei... ...en het verlangen om betekenis in het leven te vinden. Een van de meest lonende ervaringen in het leven is de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Een wit vel papier, een zonsopgang, een nieuwe relatie, welke metafoor er ook in je opkomt. De gemene is er altijd een gevoel van euforie, geboren uit de overtuiging dat alles haalbaar is door het verleden achter je te laten. In zekere zin is dit de uitstraling die de tweede release van Alterbridge. Uh, Blackbird omringt, waarop de bandleden hun roeping volledig beseften. Blackbird is de wedergeboorte van vier muzikanten... die hun eigen identiteit hebben bevestigd... en een nieuwe lei hebben gekregen waarop ze hun verhaal konden schrijven. Van dit album horen jullie zo direct het nummer Brand New Start. Wat een nummer is over opnieuw beginnen... en het achterlaten van de pijn en moeilijkheden uit het verleden. Het begin met een beeld van twee Individuen die hun problemen achter zich laten en samen aan een nieuwe reis beginnen. Ze zijn op zoek naar troost en een nieuwe start in het leven. Het inspireert luisteraars om hun fouten en spijt uit het verleden los te laten... en uit te kijken naar een betere toekomst. Brand New Start geeft hoop aan degene die het moeilijk hebben... door eraan hen eraan te herinneren dat een nieuw begin mogelijk is. Vandaagavond, Play It Loud op ZSM Zandvoort. De langslopende Britse all-female band Girls' School, ook wel de vrouwelijke Motorhead genoemd... ...gelooft in de boodschap dat je alles kunt doen, zolang je het maar probeert. Zeker wanneer je nieuwe kansen krijgt in het leven. Van het tiende album Believe 2004 hoorden we New Beginning... ...na het geweldige brand-new start van Alter Bridge. En voor ik overga naar nou alweer het afsluitende nummer van vanavond... die komen van de nu metal pioniers van Korn... heb ik zoals altijd eerst de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute nog naartoe dankzij uh, qua optredens? Dat horen jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. Op donderdag 11 januari organiseert Patronaat, Slachthuis en de Sounds in Haarlem... de Pulse 7-inch Boutique. Een unieke concertenreeks en muzikaal estafetteproject... dat de Haarlemse muziekscene doet bruisen als nooit tevoren. Deze samenwerking is een ode aan gevestigde hacks en een kweekvijver voor nieuw talent. De bands worden tijdens de liveshow in Patronaat opgenomen. Het resultaat een exclusieve 7-inch vinylplaat... dat verkrijgbaar is bij Slachthuis en Sounds en de band zelf... De eerste editie trappen we af met Local Heroes, Geisha's of Doom en The Irrational Library. Wat Paul's 7-inch Boutique echt bijzonder maakt, is het estafette karakter. De bands die op het podium van patronaat schitteren... dragen als ware muzikale pioniers nieuwe talenten voor de volgende editie voor. Zo ontstaat er een continu stroom van verse klanken en ontdekkingen... gedragen door de passie van de muzikanten. Zin om daarbij te zijn, kaartjes zijn slechts 7 euro... Mensen met een patromaatje kunnen hier gratis naartoe. De deuren openen half acht en de start is acht uur. Diezelfde donderdagavond kunnen we ook nog naar de Paradiso in Amsterdam, waar de Belgische metalband Amenra speelt met Gedood en Slow Crush als support acts. Amenra ontstond begin jaren 2000 met een veelzijdig geluid dat geworteld is in de genres doom, sludge, post metal en hardcore punk. De groep debuteerde in 2003 met Mass One en bleef de grenzen van extreme metal verleggen met bejubelde albums als Mass Five uit 2012 en The Doorn uit 2021. Amenra bestaat uit vocalist Colin H. van Eekhout, gitarist Mathieu van de Kerkhoven, drummer Bjorn Le Bon, gitarist Lennard Boussou en bassist Tim de Gieter. Met hun laatste album The Dorn doorbraken ze hun reeks Mass albums. De Doorn is het album dat het ware gezicht van Amendra laat zien hun meest oprechte expressie. Het is alsof, alsof tijd, leeftijd en volwassenheid hen langzaam van de absolute gidswarte duisternis van hun begin naar het licht hebben gebracht. Kaartjes zijn 31 euro voor leden, exclusief 4 euro'tjes lidmaatschap. De deuren openen om 6 uur, het eerste voorprogramma speelt om 7 uur en de hoofdact Amendra speelt om half 9 en tot slot, op zondag 14 januari kunnen we in het Patronaat genieten van maar liefst vier bands. Want dan treden Cabal, Viscara, Vexed en Livestick op in de stage 2 van het Patronaat. Geworteld in een breed scala van muzikale invloeden, variërend van black metal en hardcore tot death metal. En moderne deathcore he heeft Cabal zich zichzelf gewestigd als een band aan de voorhoede van de extreme metal scene. Tijdens de Great Decay Europe Tour geven ze samen met Viscera Effects een sick, een exclusieve Nederlandse show in de patronaat. Cabal betreedt niet alleen nieuwe terrein met hun viscerale en doomy geluid, maar verlaten ook het comfort van hun donkere zwart-wit kenmerkende esthetiek. En omarme, heldere kleuren geïnspireerd op het laatste meesterwerk van Harry Esther. Met zomaar bloemen, weiranken en griezelige sectarische meikoninginnen behoren tot de nieuwe visuele elementen die de esthetiek van Magno in Interitus en in de liveshow definiëren. Eh, de kaartjes die zijn voor deze avond 26.50. De deuren openen om half zes en het start is om zes uur. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Nogmaals, veel plezier als jullie naar een van deze concerten besluiten te gaan. Maar nu we door naar het allerlaatste nummer van vanavond. Die komt van Jonathan J. Davis Co. Met een zeer persoonlijk nummer voor de zanger. Namelijk Starting Over. Dat een van de vele nummers op het Untitled Album uit 2007 was. Die geïnspireerd waren door de bijna doodervaring van Jonathan Davis dankzij de bloedziekte genaamd ITP. Een bloedplaatjes aandoening die huiduitslag... en een verhoogde neiging tot bloeden veroorzaakt. Davis werd in juni 2006 gediagnosticeerd... tijdens de Europese etappe van de CU On The Other Side Tour... waardoor de rest van de tourdata werd geannuleerd. Hij zei het volgende hierover. De gedachte dat ik ging sterven zorgde ervoor... dat ik mijn prioriteiten in het leven herschikte... en nadacht over wat echt belangrijk was. Het bleef door mijn hoofd gaan omdat ik doodging en mijn zonen geen vader konden hebben om mee op te groeien, werd ik er gek van. Ik heb die ervaring echt gebundeld om veel van de teksten te schrijven. Gelukkig is Davis nog altijd alive en kikking. Al is hij soms door zijn moeilijke jeugd een emotioneel en lichamelijk vrak. Toch doet hij waar hij goed in is, zingen, schrijven en optreden. De achterliggende boodschap is dan ook. Ook al zit het soms niet mee of krijg je klote nieuws te horen, blijf positief. Probeer er ondanks alles toch iets moois van te maken en ga gewoon door met waar je passie ligt leven is immers te kort om bij de pakken neer te zitten. Ondanks deze iets wat minder vrolijke afsluiter. Maar tevens mooie boodschap komt er alweer een eind aan deze tweede uitzending van Play It Loud dit nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek en wat nieuwe inspiratie hebben opgedaan om er een beter en mooier jaar van te maken. Maar het belangrijkste bovenal is dat je je dankbaar bent voor wie je bent en geniet van wat je hebt en doet. Bedankt allemaal voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Dan ben ik weer terug met de allereerste Play It Loud request van het jaar. Dat jullie tot vandaag een verzoeknummer konden indienen. Met als thema beste ontdekking of beste nummer van 2023. Ik heb al aardig wat verzoekjes van jullie mogen ontvangen. ontvangen waarvoor dank. En dat belooft een mooie playlist en een avond te worden. Voor zo wens ik jullie een fijne, resterende avond. En voor straks een goede nachtrust. The Metal, pas op! Zoom. Oh,